Uur. Betty van met het NOS Journaal. In Louisville is een grote herdenkingsdienst begonnen voor bokser Mohammed Ali. Er zijn zo'n 15.000 gasten. Onder hen oud-president Bill Clinton, oud-voetballer David Beckham... en voormalig president Karzai van Afghanistan. Mohammed Ali is in besloten kring begraven in zijn geboorteplaats. Voorafgaand daaraan werd Ali stoffelijk overschot langs belangrijke plaatsen uit zijn leven gereden, zoals zijn geboortehuis, zijn eerste sportschool en zijn middelbare school. Meer dan 100.000 mensen bewezen hem de laatste eer langs de route. In België is vanmiddag opnieuw een man aangehouden die betrokken zou zijn bij de aanslagen in Brussel in maart. De Belg van 31 zou iets te maken hebben met de huur van het schuiladres voor de terroristen die de aanslag pleegden op het metrostation Maalbeek. Er zitten nu zeven verdachten vast, drie daders kwamen bij de aanslagen om het leven.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 Het weer, bewolking, maar het blijft bijna overal droog... op een enkel spatje na vannacht. Morgen overwegend bewolkt, maar ook meest droog. Soms is er ook wat zon. De temperatuur ligt tussen de 17 en 21 graden. Zondag verandert er weinig aan de temperatuur... maar er trekken wel buien over van het zuidwesten naar het noordoosten. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, zie het. Welkom bij je tweede uur. Hij staat helemaal klaar voor je. Fris geschoren, fris gedoucht. Zijn haartjes netjes in de scheiding. Een klein kuifje. En een cd map vol met muziek. Hij komt een uur. Een uur lang in de mix. The one and only. DJ Dion Sidney. In de mix. It's so lonely here. It's so What's yeah. Thank <laughs> you. straight from the money Give my all to you It's what you want. It's what the whales want. It's what. So Op jouw zandwoord 106,9 104,5 En natuurlijk ook via ons digitale televisiekanaal En natuurlijk het wereldwijde web Bedankt voor het luisteren, mijn naam was DJJK En samen met DJ Dion City Was dit weer een aflevering van het See It Volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we weer bij jullie terug Maar nu is heb... En maak er een mooi weekend van En zal sluiten. Three! Six million ways to die. Choose one.